koninkrijk komen. En wat zegt hij daarna? U wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde. In de hemel is er geen verwarring. In de hemel is gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid. Dus zoals het koninkrijk gods in de hemel geregeerd wordt door God, maar dan ook zo op de aarde. Ik ben wat lezen, lezen geslagen die twee boeken van Petrus en je kan er eigenlijk niet mee stoppen. Uiteindelijk moeten we ons beseffen dat Peter is natuurlijk een directe discipel is van Yeshua. Tot hij door Yeshua getraind is drieënhalf jaar. We hebben ook gezien hoe moeilijk het voor hem was om het goed te verstaan waar het over ging. Het was voor alle discipelen moeilijk om te begrijpen waar Yeshua het over had. Laat staan voor ons die hem helemaal niet gezien hebben. Wij moeten maar geloven wat het woord zegt, wij moeten hem in de geest zien. Maar zoals het koninkrijk volkomen is in de hemel, zegt de Heer, zo ook op aarde. Moeten wij het koninkrijk vormen hier op aarde? Denk het wel, hè? Het koninkrijk van God, dat komt vanuit de hemel door het woord van God gesproken naar de mens op aarde. Hij heeft zijn geboden gegeven op Sinei, hij heeft woorden gesproken. Eigenlijk leven de gelovigen vanuit het woord wat uit de hemel komt... Dus zoals het in de hemel is, waar God spreekt, dan ook zo op aarde. Dus het eerste waar het koninkrijk God zichtbaar wordt, is natuurlijk in u en in mij. Hoewel we in onze natuurlijke menselijke staat nog steeds aan de zonde onderworpen zijn. En omdat we aan de zonde onderworpen zijn, aan de dood. Tenzij de Heer morgen hier komt, zullen we leven. Maar komt hij niet morgen terug en overmorgen, maar pas over honderd jaar, dan zullen we sterven. Maar opstaan in de dag dat hij komt. Amen. Want dat is de basis hè, van ons geloof, de opstanding uit de dood. Mensen vragen, van dan, wat is nou eigenlijk dat geloof? Ja, jullie geloven in die Jezus hè, of in Yeshua, dan ben je gered. Maar doe maar een halve waarheid. Je wordt niet gered door zomaar te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Nee, maar wat heeft hij tot stand gebracht? Door zijn dood en opstanding zullen wij opstaan aan, uit de dood. Dus door de zonde die ooit begonnen is in paradijs waardoor Adam aan de dood werd onderworpen... is door Yeshua bekocht en betaald om ons uit de dood op te halen. Nou, toen ik met Petrus bezig was... ik had zoveel heerlijke dingen gezien... ik denk, ik ga Petrus maar eens uh, citeren vandaag. En er stel teksten achter elkaar en zeggen... die Petrus heeft uitgesproken. Het einddoel des geloofs. En Petrus gaat het erover hebben. Het is een vreugde om naar hem te luisteren... en ons te gaan beseffen... wie is Petrus nou hij die omgang heeft gehad met onze heer Yeshua en die onze getuigenis gaat geven. Het is een vreugde om hem te horen spreken. Petrus 1 vers 1. Hij gaat eerst zeggen wie die is. Er staat geschreven Petrus een apostel van Jezus Christus en hij schrijft aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galaten, Cappadocië, Azië en Bitinië. Dat zijn al die landen die daar boven aan Turkije liggen. Tot aan de Zwarte Zee. He. Hij schrijft, ik ben apostel van Jezus Christus. Weet u nog wat een apostel is? Een apostel is een gemachtigde. Hij is een boodschapper. Hij is een gezant. Dat zijn de woorden die in de stroom erbij staan. Een gemachtigde, hij is zelfs een boodschapper. Hé, hey, wat was ook weer een ander woord voor boodschapper? Een engel. De engel des Heeren is een boodschapper van de Heer. Dus hij zegt, ik ben een apostel. Hij zegt, ik ben een boodschapper van... ...Jezus Christus. Ik vind het een schitterende uitdrukking. Alleen dat woord apostel al. Hij is gemachtigd... ...een boodschapper te zijn... ...een gezant te zijn... ...een gezonde te zijn van Jezus Christus. En aan wie... Vreemdelingen. Denk je, nou, als je dat vreemdelingen leest, wat moet ik nou met vreemdelingen? Wie van ons is er een vreemdeling eigenlijk? Oh, we hebben één vreemdeling in ons midden. Twee zusters en vreemdelingen. Hebben we nog meer vreemdelingen hier? Ja? Gelukkig. Zeg het eens, wat is een vreemdeling? Wat heb je in je gedachten zitten over een vreemdeling? Je zit wel naar jezelf te wijzen. Een vreemdeling is een niet-Jood. Nog meer gedachten? Een buitenlander. Lieve mensen, een vreemdeling is een, een parepilemos. Als ik het goed uitspreek. Een vreemdeling die woont bij de oorspronkelijke bewoners. Dus je komt van buiten en je woont op een andere plaats waar je normaal niet woont. Je bent een vreemdeling en die woont bij de oorspronkelijke bewoners. Maar ik heb het ook overdrachtelijk willen maken, metaforisch... De hemel als geboorteland en op de aarde wonen. Het wil nog niet zeggen dat iedereen in het land woont ook nog in de hemel woont. Want wanneer zijn we nou bewoners van de hemel? Als we vanuit de hemel onderwezen zijn en in die woorden, in die liefde van God die hij ons gegeven heeft ook werkelijk wandelen. Je kan wel zeggen, ja hij is een inwoner van Israël. Maar is hij een wedergeborene die leeft overeenstemmend de woorden die uit de hemel komen? Dat is nog een verschil. Ik heb er maar van gemaakt... de hemel als geboorteland... voor degenen die wederom geboren zijn... onze Heer hebben leren kennen... en op aarde wonen. Ik kan rustig zeggen... ik voel me op aarde een vreemdeling. Wie steekt zijn vinger op? Zijn er nog meer? Oh, nou voel ik me thuis. We zijn gewone mensen van vlees en bloed... maar we zijn vreemdelingen... en bijwoners... hier op aarde. Wij leven uit de hemel maar op aarde zijn we vreemdelingen, want we geloven in een andere God. Je kan zelfs onder de christenheid uh, je eigen onvreemdeling voelen. Petrus, hij is dus een boodschapper, en gezant van Jezus Christus. Yeshua is momenteel in de hemel. Op dat moment, als Petrus het zegt, is hij al opgestaan en naar de hemel gegaan. Hij schrijft aan de vreemdelingen, dat zijn dus degenen die de hemel als geboorteland hebben maar op aarde wonen die in de verstrooiing zijn. Nou, de verstrooiing wordt alleen maar de diaspora genoemd... over het volk van Israël... wat al vanaf het tienstammenrijk de wereld ingestuurd wordt... en later het tweestammenrijk wordt naar Babel uitgevoerd... en later komen die weer terug. En wie er allemaal terug zijn weten we nog niet... maar het is behoorlijk verstrooid over heel de wereld. Hij spreekt in het bijzonder tot degenen die in Pontus, Galatië, Cappadocia enzovoort zijn. Dus hij spreekt eigenlijk in eerste instantie, tot zijn Joodse broeders... die verstrooid zijn, in Pontius, gelaten en daar heeft hij een boodschap voor. En dat zijn de broeders in Christus. Het zijn dus de broeders in Christus. Want die versterkt hij door het geloof... en door de dingen die hij gaat vertellen. Hij zegt, dat zijn de uitverkorenen... naar voorkennis van God de Vader... in heiliging. Hé, hey, maar goed onthouden. Uitverkorene in heiliging door de geest, waartoe? Tot gehoorzaamheid. Oh, je bent dus niet zomaar uitverkoren omdat God denkt, wie ga ik nou eens uitverkiezen? Oh, wij, die vind ik wel leuk en die vind ik wel leuk en die, die ga ik uit... Nee, echt niet waar. De uitverkiezing van God is altijd met een doel. We worden ergens toe uitverkoren. En die uitverkiezing die gaat pas functioneren op een bepaald moment... Hij zegt: Ik schrijf tot de uitverkorenen in heiliging door de geest van God tot gehoorzaamheid. Heiliging tot gehoorzaamheid. Heiliging is toch afzonderen? Ja toch? Toegewijd zijn? Dat kan alleen maar door gehoorzaam te zijn aan het woord van Vader. Dus de uitverkorenen, dat zijn zij die in heiliging zijn tot gehoorzaamheid. En dan volgt de besprenging met het bloed van Jezus Christus. Want zij die in gehoorzaamheid wandelen... zelfs ontdekken dat ze niet volmaakt zijn... fouten maken, struikelen... die hebben geen andere verlangen... als de reiniging door het bloed van Yeshua. Dat hebben alleen degenen die een verlangen hebben... om voorkomen in de wegen van onze Abba te leven. Dus in heiliging tot gehoorzaamheid... Ja, dan volgt ook de besprenging door het bloed van Jezus Christus. Nou zegt die broers en zusters in Alblasserdam... ...genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Wat is het verschil tussen optellen en vermenigvuldigen? Nee, Zo, het is niet zomaar 1 plus 1 en dan nog eens 1 en nog 3. Nee, zegt hij, genade en vrede wordt u vermenigvuldigd. Dat is 2 keer 2, dat is 4 keer 4, dat is 2 keer 8. Het gaat veel harder. Als u beseft wat het is om in gehoorzaamheid te wandelen... want dat is de heiliging... dan behoort u al tot die uitverkorene. De uitverkorene naar de voorkennis van God. God heeft er voorkennis van. Hij heeft ook zijn voorkennis bekendgemaakt. In heiliging tot gehoorzaamheid. Dit themaatje moet blijven staan. Het hele uur dat we met elkaar gaan nadenken over deze woorden. In heiliging tot gehoorzaamheid... De besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en waarheid zal die worden vermenigvuldigd. Laten we ervan uitgaan, broeder en zuster, Wij zijn al geboren in de hemel. Want we hebben de hemelse woorden van onze vader gehoord. We hebben ze aanvaard. We hebben ons omgedraaid van onze goddeloze handelwijze. En we zijn gaan wandelen in een weg van heiliging. Gehoorzaamheid. Dat is de weg die we gaan met elkaar. 1 Peter 1, vers 3. Dan komt er een lofprijs in. Petrus die zegt, gelooft zij wie? God de Vader. Wat is Petrus gewend om te doen? Om God de Vader alle eer te geven. Want hij is de enige waarachtige God. En buiten God de Vader is er geen God. Er zijn wel heel wat goden en heren. U kent de uitspraak he, van Paulus. Er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. jawee. Dus mag je zeggen dat Jezus God is? Ja hoor, heb ik geen moeite mee. Want het woord Elohim in het Grieks, Goden, wordt toegepast op alle heersers, machthebbers, leiders. Zelfs de burgemeester van Oblasedam zou in het Hebreeuws de God van Oblasedam zijn. Want hij heeft het hier voor te zeggen. Gelooft zij de God en Vader van wie? Van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid... Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, heeft u wedergeboren worden tot een levende hoop. Nou, dit is natuurlijk een hartstikke moeilijke zin. Ze moeten worstelen door de komma's te plaatsen om maar de tussenzinnen goed te laten lezen. Gelooft zij God de Vader, wie is dat, de Vader van? Onze Heer Jezus Christus. Als je de Vader bent van Yeshua, is Yeshua nooit de Vader. Kan nooit één wezen één persoon vormen. Er is maar één God en dat is Yahweh... en Yeshua is de Zoon van God. Dan zegt hij... die ons, broeder en zuster, ons... naar zijn... God de Vader, grote warmhartigheid... heeft doen wedergeboren worden... tot een levende hoop. Oh, want dat is Gods verkiezing. Tot wij wederomgeboren worden... tot een levende hoop. Zij die hopen... bezitten ze al of niet... Ik hoop tot mijn vrouw gauw thuis komt. Ja, is ze dan al thuis, of niet? Nee. En als hij op, op het schip zit en een zeereis maakt, zegt hij: ik kom dinsdag, kom ik uh, aan de haven." Nou, je staat te wachten in de haven, in de hoop, want dat schip komt binnen, maar je hebt het nog niet. Dus dat woordje hoop is in het geloofsleven wel belangrijk. We gaan er dadelijk op terugkomen. Hij zegt die ons naar zijn barmhartigheid, zijn grote barmhartigheid, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Onze wedergeboorte heeft te maken met ons vleeselijke denken tot het geestelijke denken. Wat Abba ons geleerd heeft door zijn woord. Want dat woord uit de hemel heeft ons licht gegeven. En we hebben het licht aanvaard en we zijn in dat licht gaan wandelen. We zijn kinderen van het licht geworden. Hij heeft ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Nou zegt hij, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis. Die in de hemel weggelegd is voor u. Zo, dus onze erfenis ligt in de hemel. Vandaar denken de mensen natuurlijk, oh als iemand sterft gaat hij naar de hemel. Nee, in de hemel is onze erfenis. Onze erfenis ligt in de woorden die God gesproken heeft. God die liegt niet, wat hij gesproken heeft zal komen. En door de levenswijze die we hebben mogen aanpassen naar de woorden die we uit de hemel gekregen hebben, waardoor we wederom geboren werden tot wat? Tot een levende hoop. Want door de woorden van God krijgen we hoop, zijn we die weg gaan wandelen. Oh, dat is Gods uh, ja, uitverkiezing eigenlijk. Dat verkiest God ons te zegenen met een onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijke erfenis... die in de hemel is weggelegd voor u. Peter spreekt heel duidelijk. U, hij wijst naar je. Nou, zegt hij, die is voor u weggelegd... waarin de kracht Gods wordt die bewaard. Nog een keer. Het is onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijke erfenis... die in de hemel weggelegd is voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. Hoe? Door het geloof tot de zaligheid... welke gereed ligt... om geopenbaard te worden... in de laatste tijd. Hé, hey, leven we al in de laatste tijd, of niet? Wanneer is eigenlijk de laatste tijd begonnen? Waar hebben alle mensen... vanaf Adam op uitgekeken? Naar de kruis, naar de kruis ging, naar de, Nou, dat snapten ze toen nog niet. Maar wel naar de Messias, de Zoon van God... die zou komen... ...waardoor uiteindelijk de weg naar de dood omgedraaid zou worden tot een opstanding uit de dood. Heel de schepping heeft uitgekeken naar die tijd. Dus toen Yeshua kwam, kon je eigenlijk zeggen, begon de eindtijd al, we zitten al zo'n 2000 jaar in de eindtijd. Maar we zitten denk ik wel zo ver in de eindtijd, met zoveel vervullingen. Zeggen, nou jongens, wanneer, nou kan toch de hier elk moment komen. Hè? Hij praat wel over, hij wordt in de kracht gods bewaard. Wat wordt er nou in de kracht gods bewaard? Wat zeg je? De erfenis die ons beloofd is door de woorden van God en die wij in hoop hebben aanvaard. Die wordt in Gods kracht bewaard, die erfenis, en die gaat geopenbaard worden in de laatste tijd. Nou, één ding zegt Petrus daar wel bij, verheug je daarin. Bent u wel eens een beetje verdrietig, neerslachtig, een beetje depressief? Eén ding is duidelijk, Petrus zegt, verheug je daarin. We hebben geen andere weg om ons in te verheugen in datgene wat God gezegd heeft. En we nemen hem ook serieus in wat hij zegt. Het is een heerlijk stukje wat we in de prasje hebben staan. De offers die gebracht werden voor de afgesproken feesttijden des Heren. De afgesproken feesttijden des Heren, dat zijn alle zeven feesten die in het jaar gegeven worden. En al zijn sabbatten, Allemaal feesttijden van de Heer. Dat zijn niet de feesttijden die door Rome zijn ingevoerd, want die zijn tegenover de feesten van de Heer ingevoerd. Alleen onze broeders christenen hebben hem nog niet door. Het is een vreugde als dat gaat plaatsvinden, als die mensen allemaal gaan zien wat de vreugde van Jaweh is. Vreugde u daarin, broeder en zuster, ook al wordt gij thans, dat is vandaag, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen wordt bedroefd. Ik denk dat we allemaal onze hand kunnen opsteken. Het geldt voor ons ook. En ieder van ons wordt bedroefd. Het woord verzoeking kennen we allemaal. Waar kwam verzoeking ook weer vandaan? We kennen het woord beproeven en verzoeken. Jacobus leert ons verzoekingen komen voort uit het hart van de mens. Die komen bij ons van binnenuit naar buiten. Daar gaan we onze ogen op richten, daarna gaan we gaan bespreken. De verzoekingen komen uit de mens maar het is wel een beproeving van je geloof. Die verzoekingen zijn niet tegen te houden... maar het is wel een beproeving voor je. Je wordt er bedroefd van. Toch, zegt Petrus, verheugt u daarin... ook al wordt gij thans een korte tijd... door allerlei verzoekingen bedroefd. Hij weet ervan, Petrus heeft hetzelfde probleem. Nou, het heeft een reden... daarom het woord op opdat op dat de echtheid van uw geloof... Wat kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat door het vuur beproefd wordt. Ja, opdat de echtheid van uw geloof tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Dus we hebben een weg om te gaan naar de dag van Jezus Christus. Ook al zullen we sterven en opstaan uit de dood, dan is dat op die dag van Christus. Maar we bepalen vandaag op de marsroute of we wensen te wandelen naar de woorden die God ons geeft vanuit zijn hemels koninkrijk. Daarin is geen zonde. Het hemelse koninkrijk is volmaakt. Dus dat Gods koninkrijk op aarde gevestigd worden, zoals in de hemel. Wat zal het heerlijk zijn? Petrus 1 vers 8 die zegt: Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In Hem Jezus Christus gelooft gij zonder Hem thans te zien en gij verheugt u met onuitsprekelijke verheerlijkte vreugde. Wat denk u, die verheerlijkte vreugde? Komt die zomaar over je heen vallen? Dat je denkt: ik wacht al jaren op die verheerlijkende vreugde? Of is het iets wat je zal moeten bedenken? In vreugde moet aanvaarden in je diepste innerlijk en zeggen: Zo spreekt de Heer, ik zal in vreugde wandelen. Als je naar een trouwerij toe gaat, dan verheug je erop om feest te gaan vieren met de bruid en de bruidegom. Dan ben je al opgewekt, en dus zijn je. Doe je beste pakken, zet je hoed op of wat ook in de mode is. Maar die verheerlijkte vreugde is iets wat je aangaat. Dus als u zo rondloopt, moeite, moeite, moeite, dan denk ik: Wat is er aan de hand? Tot ze zo om zich heen kijken en op hun eigen vlees zien, moeite en verdriet. Je kan natuurlijk eh, door allerlei moeite eh, gepakt worden. Maar het gaat erom, hoe wandelen wij in geloof? Wat er diep in je hart zit in geloof, dat zal eruit komen in je handelwijze. Die verheerlijkte vreugde, onuitsprekelijk, dat is je eigen inleven in wat God gezegd heeft. En als iemand vraagt: Joh, wie ben je eigenlijk? U bent een kind van God. Ja, maar dat bedoel ik niet. Wat doe je voor je werk? Nee, je moet vol zijn van de liefde van de Heer. Het moet uitstralen van je. Nou zegt hij. Verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Er staat niet dat je het al bereikt hebt. Hè? Dit is nog gaande. hè? Dat gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Wat is het einddoel van ons geloof, moeder en zuster? Zeg het eens hardop. Dat is de zaligheid van onze zielen. Onthoud het, hè? Het einddoel des geloofs is de zaligheid van onze ziel. Wie van u heeft er een ziel? Goed, onthouden. We hebben geen ziel, wij zijn zielen. Zolang de laden des levens in ons is, zegt de Bijbel, zijn wij levende zielen gaat de adem des levens eruit binnen een dode ziel. Wij mogen denken, doen, spreken, handelen... adem in onze mond, denken aan de woorden van God... en tot ons doel komen zoals God het ook wil. We moeten het einddoel van het geloof bereiken. We zijn onderweg. En dat is de zaligheid der zielen. We hebben we weer zo'n ouderwets woord? Vind je ook niet zaligheid? Ik heb vroeger gehoord, ja, mijn vader zaliger. Maar dat bedoelde ze dat hij tot hun vader dood was... Mijn vader zaliger? Ja, natuurlijk is dood. Is dat dan zo zalig? Ja, dat vond ik eigenlijk ook weer niet. Ik vond het een raar woord. Je wilt toch niet dood? En dan zeg je, ja, mijn vader is zaliger. De zaligheid der zielen. Moet je luisteren wat er staat. Het woordje zaligheid is soteria. betekent bevrijding, bewaring, behoud, heil. Dat is het woord dat mee vertaald wordt. Dus, het gaat om het einddoel van het geloof moeten we bereiken... Dat is de bevrijding, de bewaring, het behoud, het heil van onze ziel. Dat is een totaal herstel van onze situatie tegenover God. Dat is het doel. Heil als het tegenwoordige bezit van alle ware gelovigen. Mooi hè, dat woordje heil vindt u ook niet. Dat is het tegenwoordige bezit van alle ware gelovigen. Het zijn dus de gelovigen die door het geloof het heil bezitten van binnen. Maar ze zijn er nog wel naartoe onderweg. Want het komt pas als de Heer terugkomt. De tweede, het toekomstige heil in het eeuwig koninkrijk van God. De soteria heeft te maken met het bereiken van het doel, de zaligheid. En dat is eigenlijk het doel waar we naartoe gaan. Dat is onze bevrijding, bewaring, ons behoud, ons heil. Volkomen in harmonie met God. Dadelijk opgewekt worden uit de dood. Yeshua zien terugkomen. Hij als koning gaat heersen voor duizend jaar vanuit Jeruzalem. En zo gaan we op weg naar de achtste dag. Dat betekent de eeuwigheid. Het is wonderlijk als je de feesten van Abba Yahweh gaat leren kennen. Want ieder feest is een evangelie op zichzelf. Naar het koninkrijk van God. ...onbegrijpelijk tot we dat in onze christenheid verloren zijn. Naar deze zaligheid, naar deze bevrijding, naar dit behoud, naar dit heil... ...hebben gezocht en gevorst de profeten, broeder en zuster. Die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Dus die profeten die we lezen in de Bijbel, hebben hierover nagedacht... Ze hebben woorden van vader gekregen... en erover nagedacht hoe dat heil zich zou ontwikkelen... want ze snapten nog niets van de komst van Messias. Ze verwachten een bevrijder. Eentje die uh, de oorlogen zou voeren... en Israël natuurlijk in een, uh, in een verrukkelijk leven zou laten leven... tussen de andere volken eromheen. Ze hadden nooit verwacht... tot het op de wijze zou komen zoals het van Yeshua is gekomen. Dus ook de profeten... Die hebben naar deze zaligheid gezocht en gevost over de voor ons bestemde genade. Daar hebben ze over geprofiteerd. Hij zegt in vers 11, terwijl die profeten zijn naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Hé, hey, geest van Christus. Wat heeft nou toch die profeet in het Oude Testament te maken met de geest van Christus? Hoe kan nou de geest van Christus in het Oude Testament zijn? Ik heb het erachter gezet. Wat betekent Christus? De gezalde. Christus is natuurlijk niet de achternaam van Jezus. Hè? Maar Jezus is de gezalde. Hij is de gezalde. Er waren in Israël natuurlijk vele gezalden. Noem er eens eentje op. Wie waren de gezalfden in Israël? De koning. Koning David, de koning werden gezalfd. Priesters werden gezalfd. Ah, Aaron is gezalfd. We waren allemaal gezalfde van de eer God. Yeshua die is gezalfd. In de opstanding uit het watergraf. De duif kwam op hem. Hij werd geest ontving hij. Hij is gezalfd. U bent gezalfd. De dag dat u tot geloof kwam, onderging in het water en opstond uit het watergraf. Vanaf dat moment hoort u tot de gezalfden. Bent u nou ineens Christus? Ja, klinkt een beetje raar. Maar je behoort wel tot de Gezalfde. En Gezalfde is in het Grieks Christus. Maar u bent niet de Gezalfde. U bent ook niet de Messias. Messias is het Hebreeuwse woord voor het Griekse woord Christus. Nog een keer. Terwijl zij naspeurden die profeten... ...op wel een hoedanige tijd de geest van Christus... ...dat is de geest van de Gezalfde in hen doelde. Dus de geest van de Gezalfde... Eigenlijk werden de profeten gezalfd met de geest van God, waardoor ze in kregen op de Messias. Daarom hebben ze erover geprofeteerd, hoewel ze nog niet door hadden over wie het ging en hoe die zich zou manifesteren. Dus de geest van Christus, de geest van de gezalfde, komt bij vader vandaan om de profeten te zalven. Dat is gewoon de geest van de gezalfde, de geest van Christus, op exact dezelfde wijze. Alleen al die profeten waren niet Christus, waren niet Yeshua. Maar ze waren wel gezalfde des Heren. Uit de hemel gezalfd. Zij speurden na naar de tijd dat de geest van de gezalving op in hen doelde. Toen hij, dat is Yahweh, vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over de gezalfde zou komen. Ja wij zijn natuurlijk gelijk Christus, ja natuurlijk Jezus. Dat is ook zo. Maar daar hebben ze wel over geprofiteerd. Je zou zelfs kunnen zeggen... de gezalde des heren, dat is ook zijn eigen volk. Hij profiteert over dat lijden van dat volk. Ja, moet het dan lijden, het volk van God? Ja, ze komen pas tot lijden als de ongehoorzaamheid is... en vader zijn geest terugtrekt... en ze overgeleverd worden aan de heidenen. Er is over veel lijden gesproken. Maar hier gaat het toch in die bijzondere mate over... Onze heer Yeshua. Toen hij, dat is Abba Yahweh, voor afgetuigenis gaf van het lijden dat over de gezalfde zou komen. En van al de heerlijkheid daarna. Het feit dat de gezalfde Yeshua de Messias werd opgewekt uit de dood. Plaats kreeg aan de rechterhand van zijn vader. Daar werd hij ook gesteld boven de engelen. Daarvoor was hij onder de engelen. Hij is dus boven de engelen gesteld. Hij heeft macht en eer en heerlijkheid van zijn vader gekregen. Yeshua die had dus geen intrinsieke macht in zichzelf. Maar hij heeft een gedelegeerde macht van zijn vader. Daarom is Yeshua niet de vader en de vader niet Yeshua. Daarom bidt ook Yeshua tot de vader. En hij staat niet op een of andere goocheltruc met zichzelf in discussie of in gesprek. Onthoud het goed... We verkondigen niet voor niets met elkaar de ene God. De ene waarachtige God. Voor de Jood ongelooflijk, on, onverteerbaar dat we een drie-enige Godheid verkondigen. Het is logisch dat ze het niet kunnen snappen. Er is maar één God en er is maar één Zoon van God... waarover alle profeten door de geest van Christus, van de Gezalde, gesproken hebben. Hun, de profeten... Die naspeurden en profiteerde. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, broeder en zuster, dienden. Maar u dienden met die dingen. Welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen. Die profeten. Die door de heilige geest, dus vanuit de hemel aangestuurd. Die van de hemel gezonden is. Zit die, U, broeder en zuster, het evangelie hebben gebracht. In welke dingen zelfs engelen begeren hun blik te slaan. Het blijkt dus dat die dienende geesten, want dat zijn engelen, ook niet alles weten. Ze moeten allerlei opdrachten van God uitvoeren, maar ze begeren inzicht te krijgen in dat heil waar God het over heeft. Nochtans, de engelen weten het niet. Ze kunnen alleen maar doen wat God zegt. Het zijn gedienstige geesten die worden uitgezonden tot hen die het heil beerven. Dus God zendt engelen uit voor u en voor mij. Die het heil beerven hun, die profeten, werd geopenbaard... dat zij niet zichzelf dienden, maar u, broeder en zuster. Met die dingen... welke u thans verkondigd zijn... bij monden van hen. Door de profeten... door de apostelen... door uw onderwijzers... want ook de onderwijzers die heden ten dagen nog rondgaan... verkondigen nog steeds... dezelfde woorden van de profeten... en van de apostelen. Die u het evangelie gebracht hebben. Nou, Petrus... die blijft niet stilstaan... hij zegt tegen u en tegen mij... Omgord je dus, de lendenen. Welke lendenen? Omgord de lendenen van je verstand. Wees nuchter en vestig je hoop. Daar komt hij weer. We hebben nog niks in het handje. Hij zegt vestig je hoop die je hebt door de woorden van God. Vestig nou uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. We hebben allang ontdekt dat wij door onze eigen werken totaal niet behouden zullen worden. En geen recht hebben op de opstanding uit de dood. Maar we hebben de genade van God verstaan dat hij dat door Yeshua heen tot stand brengt. En voor ons gebracht heeft. Nogthans de opstanding uit de dood is nog iets wat voor ons is. We leven nog steeds door geloof in de hoop op het woord wat God gegeven heeft. We zijn nog steeds onderweg in geloof. Hij heeft het dus over de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Dus we zullen heel degelijk moeten beseffen wie Jezus Christus voor u en voor mij is. Het is ook in zijn naam dat we samenkomen... en dat we in macht hebben gekregen voor Gods aangezicht te zijn. Alle die Hem, Yeshua de Messias, hebben aangenomen... die heeft Hij macht gegeven om kinderen gods te worden. Toekomst, zie je wel? Wij geloven wel dat we kinderen God zijn... maar dat zou uit je handelwijze moeten blijken. We zijn in een weg om kinderen gods te worden. Elke dag komen we verder. Als we terugkijken naar tien jaar geleden of dertig jaar geleden... toen geloofden we ook. Maar welke weg hebben we met elkaar niet mogen gaan? Elke keer openbaring. Elke keer ga je ontdekken hoe het verder gaat. Nou zegt hij, Petrus... voegt u, broeder en zuster, als gehoorzame kinderen... Niet naar de begeerte uit de tijd van je onwetendheid. Waren we onwetend of niet? Echt waar. Geldt het ook voor het Joodse volk? Echt wel. Er waren er genoeg die onwetend waren en die helemaal geen interesse hadden in de tempeldienst. Hoewel hun ouders hun waarschijnlijk ook goed voorgegaan zijn. Maar er zijn hele geslachten die zijn ten gronde gegaan, broeder en zuster. Voeg je als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd uw onwetendheid. Maar gelijk Hij, dat is Abba Yahweh, die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw handel. Amen. Hard op zeggen. Gelijk Hij, Yahweh, die u geroepen heeft heilig is, want Hij is heilig wordt zo ook gijzelf zelf heilig in al uw wandel. Wandel is weer een beweging. Je zal moeten aanvaarden wat vader zegt om te doen. En dat kun je zien in je wandel. Je kan niet zeggen, ik geloof in Jezus. Ja, natuurlijk is het mooi, hartstikke fijn. Maar als het in je wandel niet blijkt, is het ijdel. Er staat in geschreven vers 16. Wees heilig, want ik ben heilig. Kent u die uitspraak? Wie doet die uitspraak? Godzelf. Het is gewoon de, de wet van Mozes. Klinkt een beetje negatief. En hoop mensen zeggen, ah, oh, die wet is weggedaan. Echt niet waar. De basis van Gods Koninkrijk, waarop gebouwd wordt... het fundament van de toren waarop we bouwen het Koninkrijk van God... dat fundament is niet weggedaan. God heeft duidelijk gezegd in Leviticus 11, vers 44... want ik ben Yahweh uw God... Oh ja? Ja. Heiligt u, wees heilig, want ik ben heilig. Hier ga je nooit onderuit komen. Als je denkt dat je het anders kan doen in je leven... door onheilig bezig te zijn... dan zou je ontdekken dat ook je vrede met God vertrekt. Dat kan je lang volhouden... totdat je met je neus op de grond ligt... en dan ga je roepen om God. En dan ontdek je hoe fout dat je gehandeld hebt... en dan kom je weer terug op die weg. Lieve mensen, als we zeggen... Jaweh is God. Want Jaweh zegt... Ik ben Jaweh, jouw God. Heiligt u. Wees heilig. Ik ben heilig. En in vers 2 van hoofdstuk 19... Heilig zult gij zijn. Want ik... Jaweh uw God, ben heilig. Hoeveel teksten wil u hebben? Vers 7 van hoofdstuk 20 van de Viticus. Heiligt u dan... Heiligt u dan... Dat is iets wat je doen moet... Wees heilig, want ik ben Yahweh, uw God. Het feit dat je zegt, Yahweh is mijn God. Stop dan alle ongerechtigheid. We leren wat ongerechtigheid is uit het woord van God. Het is een vreugde onze vader te leren kennen en daarin te wandelen. Elkaar daarin op te bouwen. Sabbat aan Sabbat en feest na feest. Om daar met elkaar de woorden van God te delen. Om te zeggen, inderdaad, daar staan we voor met elkaar. Vreugde om dat te doen. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan zegt Peter 1, vers 17, een voorwaarde. En indien gij hem, Yahweh, als vader aanroept. En wat doet vader? Die zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt. Dus nou komt u voor het aangezicht van Abba. En zegt hij, Abba Yahweh. He? Indien gij hem als vader aanroept. Abba Yahweh. Want je wil tegen hem zeggen, je wil wat gaan vragen. Als je dit wilt doen, broeder en zuster, vader aanroepen... ...wandel dan in de vrezende tijd van jouw vreemdelingschap. Je kan niet rotzooien langs de kant van de weg en aan het eind van zeggen... ...oh vader, echt niet waar, heilig maken, dat moet je doen. Je moet een weg van heiligheid wandelen en dan is het heerlijk om te zeggen... ...oh vader, wat een vreugde om in deze weg te wandelen. En als je weet wat vader je toegezegd hebt, als je wandelt op die weg van heiliging... Dan ga je alles beërven wat hij gezegd heeft. Je gaat niet alles krijgen. Denk, oh, nou heb ik mijn bakken vol gekregen. Nou ga ik heilig wandelen. Echt niet waar. We zijn op vele predikingen bedrogen geweest. Wandel dan in de vrezende tijd van jouw vreemdelingschap. Waar waren we ook alweer? Vreemdelingschap? We zijn met onze gedachten in de hemel. Want daar kwamen de levende woorden van God. En we staan met onze voeten op de aarde. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde. Dat zeggen de mensen ook tegen je. Ik ben best wel een aardige vent. Maar toch een beetje vreemd. En ik denk, prijs de Heer. Het gaat goed. Wandel, broeder en zuster, in de vrezende tijd van je vreemdelingschap. Leef met je hoofd in de hemel. Heb gemeenschap met vader en zoon. En laat je voeten op aarde zien hoe jouw wandel met God is. Het leuke is, als je ook op de weg gaat lopen, ontdek je ook waar je fout loopt. Dan denk je, oh, ik moet even terug. Ik moet deze kant op, want zo spreekt de Heer. En dan ben je een stukje. En ik, denk je, oh, wacht, ik moet weer terug. Gut, het is net een kaart die je leest. Toen je zegt, ja inderdaad, hoeveel fouten hebben we niet gemaakt? Hoeveel gekke dingen hebben we niet gedaan? Met alle respect hoor, lieve mensen. Toen we net een psalm zongen, weet je, tot van binnenuit. Ja, dan krijg je verdriet. Het was vroeger heerlijk om psalmen te zingen. Dan zeggen we eens ja, waarom doen we dat dan niet meer? Ja, op een of andere manier is dat een beetje uit de tijd geraakt. Wij zingen met vreugde opwekkingsliederen. Maar we zijn met een psalm groot gewacht, 150 psalmen. Een groot, gigantisch orgel in de kerk. En dan gingen je zingen tegen dat orgel aan. En als je een goede organist had, die weet een beetje te trekken, weet je wel. Dan ah, dat was het een zaligheid om dat te doen. Hout mensen weten niet eens meer wat zingen is, denk ik wel eens. Nou goed, even tussendoortje. Wandelbroeder en zuster, de vrezen de tijd uw vreemdelingschap. Wetende, prachtig woord, elke keer opnieuw. Wetende, in weten dat je weet dat je het weet, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht. Hé, hey, vrijgekocht. Vrijgekocht, dat is al gebeurd, hè? We zijn al vrijgekocht, maar het zal uit je wandelen moeten blijken of je het ook bent. Je bent niet met vergankelijke spullen vrijgekocht van jouw ijdele wandel die je van de vaderen overgeleverd is. Met alle respect voor onze papa's en mama's. We hebben met vreugde zondag gevierd. Totdat je ontdekt hoe het zit en dacht, ja, dan gaan we het anders doen. Een vreugde om te doen. In het begin is het moeilijk, daarna komt het uitbundige vreugde. We zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel. Ijdel, wat is ijdel ook alweer? Nietig? Ijdelheid, ijdelheden. Alles is ijdelheid. Zo, hoogmoed. Want we wandelen op een wijze waarvan God gezegd heeft, doet het niet, jij doet het wel. Dat is ijdelheid. We moeten ermee stoppen. We zijn vrijgekocht van die ijdele wandel. Die u van de vader is overgeleverd. Wat ons is overgeleverd van onze vaderen. We hebben veel liefde en zorg mogen ervaren. Maar we hebben ook de verkeerde dingen meegekregen. Met alle eer en respect voor onze ouderen. En voor onze ouders. Broeder en zuster, we zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel. Niet door vergankelijke spullen, maar door het kostbare bloed van de Messias, van Christus. Als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Je zal het je moeten beseffen wat de prijs is geweest om jouw zonde te verzoenen voor Gods aangezicht. Echt waar. Als je het stukje leest uit de Paragia... Dan zeg je, ja, al die offerdieren, al dat bloed... wat door die tempel heen gutst naar buiten toe... want er werden honderden dieren geslacht. Kelen opgesneden, bloed moest wegvloeien. Het waren allemaal schaduwen en symbolen... van de werkelijkheid van het bloed van Yeshua. Hij was zonder zonde. Hij is de mensen gelijk uitgenomen de zonde. Hij was volkomen rechtvaardig. Zijn bloed had niet hoeven vloeien... Hij had zuiver bloed, wat niet door zonde besmet was. Het moest ook een rein en heilig offer zijn. Hij heeft de prijs betaald. Het kostbare bloed van de Messias, Yeshua, is de prijs geweest die voor ons betaald werd. Zodat wij een onberispelijk en vlekkeloos leven konden voeren in navolging van Yeshua. Peter is 1, vers 20. Daar gaat hij weer. Hij was van tevoren gekend. Wie is hij? Yeshua. Hij was van tevoren gekend. Hé, hey, gekend. Mooi woord. Ja, voor de grondlegging der wereld was Yeshua al gekend. Doch bij het einde der tijden geopenbaard. Bij het einde der tijden, toen hij kwam... de kruisdood stierf, opstond uit het graf... ...en naar de hemel ging. Daar kwam hij. Hij was tevoren gekend... Ja, ...al voor de grondlegging de wereld. Bij wie? Bij zijn vader, bij God... ...de schepper van de hemel en de aarde... God die kende het plan toen hij de hemel en de aarde ging scheppen met daarop de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En hoe de mens uiteindelijk een verlosser nodig had om tot een werkelijke gehoorzaamheid voor Gods aangezicht te komen. Hij heeft geen robotten geschapen. Yeshua was tevoren gekend terwijl hij hem nog zou verwekken in de maagd Maria. Want God sprak woorden en Maria heeft de woorden van God aanvaard en ze werd zwanger. Zonder haar man. Te hebben bekend. Dus in Gods voorkennis is hij gekend geweest. Weet u dat u ook gekend bent bij God al voor de, de grondlegging der wereld? Amen. Prijs de Heer. Ik had veel meer amen's willen horen. Van, ja, natuurlijk ben ik gekend door God al voor de grondlegging der wereld. Hij kent ons allemaal. Hij heeft ook geweten hoe wij zouden struikelen. Hij wist dat het nodig was, dat we een Messias nodig hadden om op te zien, om via Hem en Zijn naam tot Vader te kunnen terugkomen. Echt waar, het is allemaal tot ons heil. Niet alleen Yeshua was tevoren gekend, maar u en ik ook. Alleen Yeshua was gekend van tevoren in een speciale bediening. Hij zou de Messias zijn, de Christus, ook de enige die het offer kon brengen, wat uiteindelijk door de zonde van Adam. In het wereld is gekomen, de dood. Daarom wordt Jeshua ook de laatste Adam genoemd. Voor de grondlegging der wereld, doch hij is in het einde der tijden geopenbaard. Oh ja, ja ter wereld, broeder en zuster van u. Die door hem, dat is Jeshua, gelooft in God. Wij geloven door Jeshua in God. Door Jeshua hebben we ook de ruimte en de weg gekregen om tot God te gaan. Die Hem. Yeshua opgewekt heeft uit de doden. Door wie is Yeshua opgewekt? Door die God. Waar we in geloven. En hem, Yeshua, heeft die heerlijkheid gegeven. Zodat uw geloof tevens komt weer. Hoop is op God. Komt het woordje hoop weer. Vind je het niet mooi? Alles wat we dus horen van God, dat geeft ons hoop op die dag van de opstanding. Dat we in het koninkrijk van God zullen opgenomen worden. Waarin Yeshua de koning zal zijn. Maar de Heer die toetst ons wel of we bereid zijn om te wandelen in de wegen die Hij aangeeft. Wat hebben we voor zin om God te dienen als je zegt, ach, ga toch weg met die Sabbat van Hem. En dan ook nog die feesten, die Joodse feesten. Wat hebben we met die Joodse feesten? Dat Joodse volk is toch weggedaan, of niet? Hij heeft toch niks meer met Israël? Maar lieve mensen, hij heeft een verbond met Israël. Als God een verbond maakt, is het onberouwelijk voor hem. En als de vele fout gaan, is het zij zo. Hij heeft wegen genoeg ingezet om ze terug te brengen. Maar Gods verbond gaat niet weg. Hij heeft een verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Israël, ook met het land. Het is het land van Israël, het land van God. Het mocht wezen dat Israël voorkomen in gehoorzaamheid zou leven. Wat zou er een licht uit Israël gaan komen? Onthoud het maar goed. Israël heeft niet afgedaan. Het volk van God heeft ook niet afgedaan. Ook al zijn al die stammen verspreid over de ganse aarde... Geen probleem. Hij zal ze terug gaan halen. Hij zegt, broeder en zuster, ter wille van u die door Yeshua gelooft in God. God die Yeshua opgewekt heeft. Het is God die Yeshua heerlijkheid gegeven heeft. Ja, natuurlijk. Heerlijkheid in de hemel en boven de engelen gesteld en direct onder zijn vader. Noem dat maar geen heerlijkheid zodat uw geloof tevens hoop is op God. Onze hoop is op Abba Yahweh, onze hemelse vader. De vader van Yeshua de Messias is ook onze vader. Het is dezelfde God. De God en vader van Yeshua de Messias is ook onze God en vader. Yeshua is fysiek verwekt in de maag Maria en wij zijn geestelijk verwekt zonen en dochters geworden. Moet u luisteren, dat woordje hoop en geloof... Je moet altijd gelijk denken aan wat Paulus gezegd heeft in Hebreeën 1. Toen ze we nemen aan dat het Paulus was. In Hebreeën 1 vers 1. Het geloof, broeder en zuster, is de zekerheid van de dingen die men hoopt. God heeft ons dingen gezegd, daardoor krijgen we hoop. Ik denk, oh, dat heeft God beloofd. Maar hoe krijg je het? Door geloof. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En dat geloof is ook het bewijs van die dingen, hoewel je ze nog niet ziet. Maar ze zijn door God beloofd en hij is te volleinde en hij zal tot stand brengen wat hij gezegd heeft. Hij verwacht alleen van u een getrouwe levenswandel. Hoe word je herkend door God? Door gewoon op zijn feesten te zijn. Iemand die op de feesten van God inbreekt, zit, hé, hey, wie ben jij nou? Ja, die ga maar naar het feest. Hij zie je feestkleed niet aan, de gerechtigheid van Christus. Hij grijpt hem bij zijn kladder en gooit hem naar buiten. Maar wij die in Yeshua geloven, bekleed zijn met zijn heerlijkheid en gerechtigheid, wij komen in vreugde aan de maaltijd des Heren. We hebben gemeenschap vandaag omdat het Sabbat is. We eten en drinken samen met onze hemelse Vader, want het breken van het woord is eten en drinken. Heerlijk eigenlijk, hè? Je zou je Sabbat willen missen, althans, ik niet hoor. Het geloof is de zekerheid van wat men hoopt. Het is een bewijs van wat men niet ziet. We hebben het gezien door onze geloofsogen. Broeder en zuster, zegt Petrus, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, vind je dat niet mooi? Er komt weer een actie. Nu gij uw zielen, hoe zat het ook alweer, hebben we een ziel of zijn we zielen? We zijn zielen met levens in ons neus en we wandelen met die adem in ons neus als levende zielen voor het aangezicht van God. Nu gij uw zielen, uw hele leven, door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Wacht even, waartoe. Gereinigd hebt tot ongewijnsde broederliefde. Heb dan elkander van harte en bestendig lief. Dat betekent dat u mij lief moet hebben. En ik moet u lief hebben. Amen. Ongevijs. Ongevijsd. <laughs> oh, dat is een hier. Die zit echt mee te lezen. Ja? Vind je dat niet mooi als je dit leest? Hoe verschillend zijn we niet van elkaar? Over hoeveel dingen kunnen we ook niet verschillend denken? Maar we hebben een principieel besluit genomen... om elkaar lief te hebben... want we zijn gekocht en betaald door hetzelfde bloed van Yeshua. Als wij al gaan strijden met elkaar... En lelijke dingen gaan zeggen. Mijn God, wat moet er met je gebeuren? Hoe kan je het verantwoorden? Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En we zijn onze zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid aan het reinigen. Tot een ongeveinsde broederliefde. Ik heb u hartelijk lief. Uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid reinigen. Tot ongeveinsde broeder- en zusterliefde. Die hebben tot elkaar. Van harte en bestendig elkaar liefhebben. Je kan het niet genoeg zeggen. Ja, zegt hij, want jullie zijn toch wedergeboren tot een nieuwe hoop, of niet? Als wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Wat is onvergankelijk zaad? Dat is het levende, blijvende woord van God. Onvergankelijk zaad is het levende, blijvende woord van wie? Goed. Waarom heb ik ertussen gezet, tot hier staat logos omdat je bij het woord logos altijd af moet vragen. Wie is de spreker? Wat heeft de christenheid gedaan met Johannes 1 vers 1? In de begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Ze maken er een hoofdletter W van en ze zeggen dat het woord is Jezus. Maar het is een leugen van de grootste rangorde. Want het woord wat in het begin was, wie was er in het begin? Dat was Abba Yahweh, die schiep de hemel en de aarde. Datzelfde woord, dat is het spreken van God. Dus het is het spreken van God, de Logos van God. Zie je dat? Dat leven en blijvende spreken van God. Daar gaat het om. Want, zegt Jezaja, alle vlees is als gras. Al zijn heerlijkheid als een bloem, dat is de heerlijkheid van dat vlees, weet je wel? Dat is gras. Als een bloem in het gras. Dat gras verdort, die bloem die valt af. Nou komt die. Maar het woord des heren, bij u staat dit heren met een hoofdletter H en kleine lettertjes. Ik heb het even geforceerd om allemaal hoofdletters neer te zetten. Want het Nieuwe Testament kent geen onderscheid. Die spreekt zowel Abba Yahweh aan als Yeshua de Messias met curios. Meester. Maar het is heel jammer, want door het hele Oude Testament in profeten wordt duidelijk de hoofdletters Heeren een vertalingsslag gemaakt van JHWH. Dat is een naam van Yahweh. Maar in het Nieuwe Testament kun je dat niet terugvinden. Dat moet je uit de context afleiden of uit het citaat waar het uitgenomen wordt door de apostelen. Nou zegt hij: "Maar het woord des Heren heb ik een R'tje achter gezet. Dat is niet logos, maar dat is rema." Wat is rema? Logos is afvragen wie heeft er gesproken en rema is het woord voor wat heeft hij gesproken. Maak je een groot verschil. Het gaat erom wat heeft hij gesproken en is dat wat hij spreekt naar bij je overgekomen. Want wat hij gezegd heeft, daar zul je naar moeten handelen. Wij kunnen nog steeds zeggen ja, God hebt het gesproken. Ja, Logos. Ja, God heeft het gesproken. Ja, ze had het wel moeten doen. Nou, wat Yahweh spreekt, het woord wat hij spreekt, dat is Rema. Het woord, het Rema des Heren van Yahweh blijft in eeuwigheid. Dit is het Rema-woord dat u als evangelie verkondigd is. Jammer of we vaak niet het onderscheid kennen tussen Logos en Rema. Alles is woord, woord, woord, woord zie je wel. Jezus, het woord van God, Jezus is God. En ze mixen de hele boel door elkaar. En ze volgen Rome. En ze zeggen dat ze protestanten zijn. Ik heb ze altijd protesterende katholieken genoemd, want je zal het woord hier moeten om te snappen wat er staat. We zijn geen volgelingen van de paus. We zijn volgelingen van Yeshua de Messias, de enige geboren zoon van God. Het woord des heren, dus het woord van Yahweh, dat wat Yahweh gesproken heeft, dat blijft in eeuwigheid. Dit nu is het rema, het woord dat u als evangelie, als blijde boodschap verkondigd is. Hij heeft het over Jezaja. Hij citeert Jezaja, Petrus. Dus het staat in Jezaja geschreven. Kijk. Het gras verdort, de bloem valt af. Zie je, dat wat, wat Petrus citeert. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Als de discipelen ons onderwijzen in hun brieven... dan zeggen wij, oh, maar dat is allemaal Nieuwe Testament. Oude Testament is afgedaan. Nee, zij onderwijzen uit de Torah, uit de profeten... We hebben natuurlijk wel wat bijgeleerd in die afgelopen jaren. Jezaja zegt, het gras verdoort, de bloem valt af. Nou, we weten, Peter zegt het ook. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. Wie is God? In het hele Oude Testament is één God, Yahweh. Daarom kan een jood het ook niet doorslikken als u komt vertellen dat Jezus God is. Ze gaan echt niet met het christelijk geloof mee. Als we Joden spreken en we bevestigen ze dat er maar één God is, dan zeggen ze nog tegen je, dat hebben we nog niet eerder van een Christen gehoord. En dan is het heerlijk om met een Jood erover te spreken. Of hij nou snapt of gelooft dat Jezus de Christus is, maakt dan niet meer uit op dat moment. Maar hij ontmoet een christen die zegt dat er maar één God is, Yahweh. En daar hebt u oren voor. Psalm 119, vers 89. Voor eeuwig, o Yahweh, houdt uw woordstand. Waar? In de hemelen, want daar komt dat woord vandaan. Weet u wat dat ootje betekent hier zo? Ik heb een streepje eronder gezet. Voor eeuwig, o Yahweh. Een ootje is een uitroepteken. Wij kennen natuurlijk ook de uitroepteken, wat we erachter zetten. Maar als je o Yahweh roept, dan roep je hem aan. Je roept het Uit. Dus dan moet je de tekst ook lezen. Voor eeuwig, o oh Yahweh, houd uw woord stand in de hemelen. Spreek het uit, herinner het. Zet de drie Hij roept tekens nog een keertje achter. Petrus die zegt: Leg dan af, broeder en zuster. Hij spreekt tot de gemeente van Jezus Christus, die gekocht en betaald is door het bloed van onze Heer Yeshua. Leg af al je kwaadwilligheid, al je bedrog. Al je huichelarij, de afgunst en al je kwaadsprekerij. Het schijnt toch gezegd te moeten worden tegen de gemeente wat door zijn bloed gekocht is. Paulus zegt het tegen ons. Hij zegt het niet alleen tegen de joden die in een vreemd land wonen. Want wij wonen ook als hemelingen in een vreemd land. Wij moeten horen wat hij zegt. Leg je kwaadwilligheid, je bedrog, je huigelerij, je afgunst en je, al je kwaadsprekerij af. Verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Wat is ook weer die redelijke onvervalste melk? Dat is toch basis van het verbond met daaraan vastgekoppeld de Messias die gekoppeld is aan dat verbond met Israël. We hebben helemaal geen Jezus buiten Israël om. Je kan niet zeggen wij zijn Israël en Israël heeft afgedaan. Dat is de grootste dwaasheid die er is. We verkondigen geen vervangingstheologie, nee, Israël is het volk van God en door het verbond met Yeshua worden we geënt op dezelfde wortel, dezelfde stam. We krijgen deel aan een verbond waarvan de Heer heeft gezegd, eertijds was gij zonder verbonden. Zo waren we vroeger, nu zijn we in het verbond opgenomen door het geloof in Yeshua, gekocht en betaald door het bloed van dat lam en we mogen met blijdschap in die wegen wandelen. Vlang als een pasgeboren kind naar de onvervalste melk. Dat is Torah, profeten, het evangelie van Yeshua de Messias. Opdat de reden gij daardoor, door die onvervalste melk, moogt opwassen tot, hé, hey, daar komt hij weer, zaligheid. Zaligheid is bevrijding. Je wordt bewaard, behouden. Heil. Opdat gij daardoor moogt opwassen tot bevrijding. Moeten we bevrijd worden, zoals we vroeger leerden? Op de manier zoals men het leerde? Ja, je moet dus gehoorzaamheid gaan leren om vrij te komen van je ongerechtigheden. Indien gij geproefd hebt, broeder en zuster, dat de Here, Kijk, hier staat hij weer. curios, Goede tieren is. Hebt hij nou over je schuil over? Ja, weet Maar ze gebruiken maar één woord in het Nieuwe Testament. Indien gij geproefd hebt dat de Here goede tieren is... Ik denk, ik zal er eentje bij zoeken. Uit Exodus, als Abba Yahweh zich bekend maakt op de berg aan Mozes. Dan zegt Abba zijn naam, Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van, goede tierenheid en trouw. Als er over goede tierenheid wordt gesproken, is dat een van de eigenschappen van Yahweh. We hebben de woorden van Yahweh gehoord, met alle beloftes daarin. Geopenbaard, en we hebben Yeshua mogen ontdekken. Als de grote parel van grote waarde waar eigenlijk we onze hele land goed hebben verkocht. Om die ene schat eruit te halen. Durf je de avond te zeggen? We hebben toch alles verkocht? Je krijgt zelfs ruzie met familie, vrienden, kennissen. Omwege van de waarheid die we hebben leren verstaan. Yahweh, Yahweh, God barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. En hier zegt Petrus, indien gij geproefd hebt dat de Heer, dat is Yahweh, goede tieren is. Hij is het. Goede tieren is. Kom tot hem. Hier heeft hij het over. Yeshua, de levende steen. Kom tot hem, de levende steen. Hij wordt door mensen wel verworpen, maar Yeshua, de levende steen, is bij God uitverkoren en kostbaar. Zijn gehoorzame, getrouwe levenswijze is aangenaam in de ogen van vader. Kostbaar, uitverkoren, kostbaar. Zou vader dat ook van u en mij denken, of niet? Hoe zou nou vader Yahweh over u denken? Zou die ook zeggen, ja, Jan, Piet, Marie, Kees, Gerrit. Voor mij ben je uitverkoren en kostbaar. Ik kijk met een verblijd oog. Door dat hele wolkendek op aarde en ik zie jouw rechtvaardige en heilige wandel van mijn aangezicht. Het is een vreugde om dat te beseffen. Yeshua, de levende steen, is bij God uitverkoren en kostbaar, comma, en laat u, broeder en zuster, ook zelf, broeder en zuster, als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. We krijgen precies hetzelfde. Zoals Yeshua in gehoorzaamheid wandelde... doen wij hem navolgen... en zo bouwen wij een geestelijk huis. Geen huis van stenen... nee, een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Broeder en zuster, wij zijn priesters... in het huis van God. We zijn dus het huis van God... en we zijn ook priesters in dat huis. Ja, zomaar priesters worden... nee, gaat het echt niet om. Hij zegt, je bent daartoe uitverkoren... ...in een heilig priesterschap... ...tot het brengen van geestelijke offers. Dat is gehoorzaamheid. Die God wel gevallig zijn door Jezus Christus. Je wordt ook niet zomaar uitverkoren. We zijn een uitverkoren natie... ...op grond van wat God wil dat we zullen doen. Het laatste stuk. Daarom staat er ook in een schriftwoord... ...zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. Yeshua... Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem... Kijk, een hem is een persoon. De hoeksteen is Yeshua. Wie op hem, Yeshua, zijn geloof bouwt... zal niet beschaamd uitkomen. En u, broeder en zuster, die gelooft... geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovige geldt... de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden... is geworden tot een hoeksteen... en een steen des aanstoots en een rotsen is. Dus als je Yeshua overboord zet, is niet goed. Voor de ongelovigen noemt hij dat. Als iemand niet gelooft dat Yeshua de Messias is, en hij heeft ook de redelijke kans gekregen om het te snappen, en hij verwerpt dat, dan behoort hij toch tot de ongelovigen. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, wie waren de bouwlieden? Dat waren de leiders in Israël. Die hebben de Yeshua afgewezen, afgekeurd. Die is geworden tot een hoeksteen. Yeshua is de hoeksteen geworden. Een steen des aanstoot, een rots van ergernis. Ze konden hem vermoorden. Voor hen, broeder en zuster, die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord, komt hij weer, stoten waartoe ze ook bestemd zijn. Mensen die zich aan het woord van God stoten, zijn ertoe bestemd. Om afgewezen te worden. Om tot de ongelovigen te behoren. Het is niet omdat God bij voorbaat heeft gezegd... Oh, die, die gaat het van mij krijgen en die gaat het niet krijgen. Nee, degene die niet hoort en doet naar het woord... Die zijn ertoe bestemd om door God verstoten te worden. Maar gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Het geldt natuurlijk voor Israël, voor het Joodse volk. Maar we zijn ingeënt op diezelfde stam... Gij zijt een uitverkoren geslacht, we zijn een koninklijk priesterschap... we zijn een heilige natie en we zijn God ten eigendom. Amen? Maar het is niet voor niks. Aan deze uitverkiezing hangt een reden vast. Iets om te gaan doen. U bent dus uitverkoren, een koninklijk priesterschap, een heilige natie... je bent God ten eigendom om, om reden van, de grote daden te verkondigen van hem... Die jou uit de duisternis geroepen heeft tot een wonderbaar licht. Je bent niet geroepen om gered te worden en te gaan zitten, maar om het uit te dragen. Het wordt toch steeds mooier, hè? U, broeder en zuster, eens niet zijn volk. Kunnen we amen zeggen? Nu echte volk. Amen. Eens zonder ontferming. Nu in zijn ontferming aangenomen. Dit is uitbundige vreugde. Uitbundige vreugde. Hij citeert, dus ik citeer precies wat er nou in Romeinen staat bij Paulus. Maar Paulus citeert Hosea. Alleen Paulus zegt het een stukje korter. Dus laten we Paulus erbij halen die bevestigt wat Petrus zegt. Want Petrus vertelt hetzelfde verhaal. En Paulus zegt, gelijk hij ook zegt bij Hosea, dat is uh, Abba Yahweh. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En de niet-geliefde, dat waren we vroeger, noemen geliefde. Maar dit geldt ook voor het Joodse volk. Die in ongehoorzaamheid leven. Want dan ben je dus niet meer het volk van God. Op die wijze. Waar tot hen gezegd was, hè, gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Nou, je bent pas een zoon van je vader als je in de wegen van je vader wandelt. Als je niet wandelt in de wegen van je vader, ben je een ongehoorzame zoon. Heb je een draai in je oren verdiend. Een oorvijg. Waar die ooit gezegd heeft, gij zijt niet mijn volk, broer en zussen. Dat zijn wij. Maar dat zijn ook de ongehoorzame joden. Dat zal tegen gezegd worden, jullie zijn zonen van de levende God. En dat blijkt uit hun handelwijze. Wees allemaal eensgezind, tenslotte medeleidend, Heb de broeders lief. Wees barmhartig en noodmoedig. Vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met lasten. Maar zegent elkaar in tegendeel. Wel gij hiertoe geroepen zijn, broeder en zuster, dat gij zegen zoudt beërven. Daar ben je toe geroepen. Maar je gaat de zegen beërven als je gaat doen wat vader zegt. Amen.